Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Israëlische cel er wordt onder meer gedemonstreerd in Ramallah en Hebron. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Palestijnse autoriteit gevraagd de rust terug te brengen. Gevangene overleed gisteren. Hij was zes dagen geleden aangehouden omdat hij stenen zou hebben gegooid... waardoor een Israëlische burger gewond raakte. Bij een station in Apeldoorn is een trein op een sneeuwzuiver gebotst... Het veegapparaat, waar op dat moment niemand op zat... was door nog onbekende oorzaak op de geels terechtgekomen. Er is niemand gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op station Apeldoorn-Ossenveld. Passagiers die in de trein zaten worden met bussen verder vervoerd. De treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer ligt stil. Europees commissaris Nelly Kroes kijkt met afgrijzen... naar beelden van Silvio Berlusconi, zei ze in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Ze zei ook dat het buitengewoon jammer zou zijn... als Berlusconi opnieuw wordt gekozen tot premier... De Italianen kiezen vandaag en morgen een nieuw parlement. Volgens Kroes heeft de huidige premier Mario Monti heel veel en moeilijk werk verricht. En moet in elk geval die lijn worden doorgezet. In Den Haag is de A12, de Utrechtse baan, afgesloten geweest nadat een waterleiding was gesprongen. Daardoor stroomde water vanaf een viaduct op de weg. De weg is inmiddels weer open. De leiding heeft een doorsnede van 30 centimeter. Waardoor een aanzienlijke hoeveelheid water op de weg stroomde vermengd met zand. Het duurde een paar uur om alles op te ruimen. Meer dan 100 huizen en bedrijven in omliggende straten zitten nog wel zonder water. Het weer bewolkt en in een groot deel van het land nog steeds sneeuw. Verder ligt de vorst. Sneeuw gaat geleidelijk in noorden en westen over in natte sneeuw en mottenregen. Daar worden twee of drie graden. In het zuidoosten en oosten ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB.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 ik zo aan het begin van uw aflevering van zondag in Kermerbalands bij CFM. Jordan Chile en de Glamors Live. Een hele goede middag! Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Ja, het is uh, even na twee uur. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Albert-Jan, daar zijn we weer. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Daar zijn wij inderdaad wederom aan het live vanaf het Gasthuisplein. En nou met uh, zondag in Kermerland. Nu met zondag in Kermerland. en dat komt altijd als, uh, uh, als Rudy als Ajax thuis speelt. Dan gaat Rudy altijd, heeft een jaarkaart, dus dan gaat hij daar altijd heen. En dan mogen wij uh, invallen. En die wedstrijd uh, begint zo dadelijk om half drie. Goed, wat gaan we nog meer doen? Nou ja, uiteraard de vaste onderwerpen zoals ze zijn als de computer meewerkt. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Uh, rond de klok van half drie hebben we het weerbericht. En rond de klok van half vijf hebben we de dieren van de week. En dan heb ik het over Lucky en Sim. Uh, het, gedicht wij gisteren, uh, het gedicht van de week wat wij gisteren hadden, die we, er waren zoveel reacties op gekomen dat wij deze vandaag gaan uh, prolongeren. Dus rond de klok van kwart voor vijf, liefhebbers, het gedicht van de week en het luistert naar de naam Eerlijkheid. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan even kort kijken wat de evenementenagenda, want die is uit, ons gaat brengen hier in Zandvoort uh, in 2013. En het laatste uur hebben we natuurlijk nog uh, Formule 1 nieuws. We gaan de eredivisie voor u volgen, want er zijn toch een paar hele mooie. Goeie wedstrijden vandaag, Ja, hè? ja, ja, ja. Hou je mond maar dus dat gaan we doen. En natuurlijk veel muziek. Uiteraard bij zondag in Kinnemerland op CFM Stoneforged. En naar buiten hoef je niet te gaan, want daar is het ijs en ijskoud. Maar gewoon binnen blijven luisteren naar de Stoneforged radio. CFM zondag in Kinnemerland tot aan 5 uur vanmiddag. It's that old devil Again. Put putting rain in my heart. And those rocks and my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 24 februari, nogmaals een hele goeiemiddag en welkom bij Zondag in Kennenmalandse bij CFM. Je hoorde de single van Cool and Again and Fresh. Nou, 24 februari, dat betekent dat het seizoen alweer bijna gaat beginnen, Albert-Jan. En waarschijnlijk weer heel veel mooie evenementen op de agenda in Zandvoort. Ja, nou en of, want de evenementenkalender van Zandvoort aan zee staat voor 2013 weer bol van leuke kleine en grote evenementen. Het evenementenseizoen begint op 23 en 24 maart met de Runners World Zandvoort Circuit Run en de wandelevenement De 30 van Zandvoort. Wethouder Belinda Gurensen van Toerisme en Economische Zaken spreekt van een aantrekkelijke en gevarieerd evenementenkalender. Zandvoort heeft een aantal mooie traditionele evenementen, zoals het Chanticoren Festival met de stad een dorpsomroepersconcours en de ijsbaan op het Raadhuisplein. Maar ook de diverse markten scoren hoog. De vele autosportevenementen op het circuit hebben natuurlijk veel aantrekkingskracht. Een van de hoogtepunten wederom dit jaar is de historische GP... die ook dit jaar weer een parade door het dorp zal houden... in een uitgebreidere versie zelfs. Naast de circuitrun van de 30 van Zandvoort, waar vele duizenden mensen op afkomen... komen er een aantal nieuwe recreatieve fietsevenementen bij. Ook kunnen wij ons weer verheugen op een internationale... Het internationaal zandsculpturenfestival. In juli wordt er zelfs een groot zandsculptuur gebouwd op de rotonde ter hoogte van de ingang van de Amsterdamse waterleidingduinen en Nieuw Unicum. Ook het reizend theatergezelschap De Karavaan zal weer terugkomen en niet te vergeten, het internationale golftoernooi De KLM Open komt weer voor drie jaar naar Zandvoort. De gemeenteraad heeft Olympia's Tour van de agenda af laten halen. De exposure in de landelijke media die, die beloofd was door de organisatie... is in het geheel niet van de grond gekomen en de, de raad voelt zich be, min of meer bekocht. Een meerderheid wil ervan af, maar dat zal wel een aantal uh, consequenties hebben. De zaak zal nu voor de rechter komen omdat Zandvoort al voor drie jaar had aanbetaald... en het geld uiteraard terug wil zien. Hoe dan ook, dit jaar komt er sowieso geen Olympia's Tour in Zandvoort, aldus Geuransson. De wethouder benadrukt dat het, aan, dat het een goede zaak is dat het ondanks de bezuinigingen financiële ondersteuning van evenementen door kan gaan. In bepaalde gevallen verleent de gemeente Zandvoort en of het Holland Casino Fonds subsidie voor evenementen en activiteiten die in het belang zijn van Zandvoort. De aanvragen worden getoetst aan het gemeentelijk beleid zoals de evenementenvisie en of het beleid van Holland Casino Fonds. Zo zetten ze Zandvoort toch weer op de kaart. Waardoor we meer bezoekers trekken. Aldus Geuransson. Dus weer heel veel mooie ja, evenementen. Ja, Maar onze verhuizing staat er niet bij, hè? Nee, nee, nee. Maar zo'n mooi evenement natuurlijk. 1 juni gaat er plaatsvinden. Dan willen wij het eerste programma gaan doen vanaf de nieuwe studio, Obertjan. Gaan we doen. Jazeker. 1 juni houden die datum in de gaten. Daarvoor zijn we even een paar dagen weg, hè. Maar goed, maakt helemaal niet uit. We komen zeker terug en harder dan ooit. I talk to my baby!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 Give away. Live away my lover. I'm thinking that I'll never recover. Yeah, she's good for me. I know it's gonna make me happy to never let us slip away. To never let us never away Zondag in Kennemerland Zondag in Kennemerland Je blijft op de hoogte Dan was she's back in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 Trainscourt hit na hit in Nederland. En uiteraard kennen we ze nog van hun laatste single Bruises. En hier is het een beetje mee begonnen. Je hoort de Drops of Jupiter. Dat is bij zondag in Kennemerland. Nou, we gaan eens even kijken naar de Eredivisie. Oh, Albert Jan haalt die grijs van je gezicht af. <lacht> we beginnen met de vrijdag. Willem 2 tegen Nek. Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 3. Dan gaan we naar de zaterdag. Herkles Almelo tegen Vitesse. 3-5. Ja, u hoort het goed. 3-5. Dan FC Grunning tegen Peck Zwolle. 1-0. Ja, ja. Lekker hoor. Een goede dag voor de Groningers. Uh, dan hebben we nog VWV Venlo tegen RKC Waalwijk. Daar is de stand. Was, daar is het ook 1 tegen 0 geworden. En als laatste op de zaterdag, een goede dag voor Marco van Basten. SC Herreveen tegen FC Twente. 2-1. Dus en dat is uh, weer ja, verloren. Ja, alweer verloren. He. Er is vandaag alweer één wedstrijd gespeeld, Albert-Jan. Ik zou niet weten. Dan gaan we naar Feyenoord PSV. Ja. Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 1. Een mooie overwinning dus voor Feyenoord. Het moet een gekke boel zijn geweest in de Kuip. Ja, dat denk ik ook. Nou, de wedstrijden die om half drie dus zo'n beetje nu gaan beginnen... hebben we Ajax tegen ADO Den Haag en FC Utrecht tegen Roda JC. En dan hebben we om half vijf nog AZ tegen NAC Breda. Oké, okay, we houden de wedstrijden voor je in de gaten bij zondag in Kennemeland. En zo dadelijk gaan we eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Gaan we nog een beetje sneeuw krijgen of gaat het droger worden, hogere temperaturen? We ze het zo dadelijk van Albert-Jan na deze single van Stay Gold. Hier is Wallpaper. the yeah. sand En wil jij de beste hits uit Europa horen bij CFM Zalvoort? Luister dan elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 naar de Eurobreakdown. Gepresteerd door collega Sjors van Dam. En deze plaat die we zojuist voor je draaiden, staat ook nog steeds hoog genoteerd in de lijst. Dat was de single van Stay Cold en Wallpaper. Ruim half drie geweest, tijd voor... Nou, ik ben heel benieuwd Albert-Jan, wat voor uh, weerbericht jij voor ons in uh, petto hebt. Ja, nou, wil je het echt weten? Ja, weet je zeker? Ja, zeker weten. Nou, dat gaan we doen. Zoals het u, zal het niet zijn omgaan vandaag over de, ook de bewolking en valt er van tijd tot tijd wat lichte sneeuw. De noordoostelijke wind waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur stijgt geleidelijk naar een graad of drie. Voor het gevoel is het echt een, weer een stuk kouder met een gevoelstemperatuur van ongeveer min 6. Ja, vanavond in de koude nacht er, uh, is en blijft het bewolkt en valt er nog steeds wat lichte sneeuw. De stevige noordoostelijke wind neemt langzaam af naar matig in de polder en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur daalt naar waarden iets boven het vriespunt. Morgen is het ook bewolkt en in de ochtend kan het nog steeds licht sneeuwen. Maandagmiddag blijft het droog. De noordoostelijke wind waait matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 4 graden. In de avond en nacht naar dinsdag is en blijft het bewolkt. Maar het is wel droog. De noordoostelijke wind neemt af naar matig en de temperatuur daalt naar waarden iets boven het vriespunt. Dinsdag verandert er weinig, het is bewolkt, maar droog en met een beetje geluk knipoogt ook ons de zon even toe. De noordoostenwind waait matig en de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 4. De rest van de week blijft het droog met vooral donderdag en vrijdag vrij veel zon. De wind waait matig uit het noordoosten, later in de week zwak uit het noorden. En de temperatuur stijgt naar waarde van rond de 6 graden. In de nachten ligt de temperatuur rond of iets boven het friespunt. Nou, gelukkig gaan de temperaturen de komende dagen weer enigszins omhoog. En gaan we richting ja. voorjaar. Laten we dat hopen. Ja, open. en donderdag en vrijdag lekker de zon alweer weer Kijk, bij. Kijk, helemaal goed. Dan krijg je het voorjaarsgevoel, hè? Wil je het weer nalezen? Dat kan op internet op www.ricoweer.nl. Of ga naar de website van onze eigen weerman Lex van de Dat is www.meteo. Op .nl. Dat was het weer. Het en En hier is Vex Jan, toen werd er nog echt goede muziek gemaakt hè, in de jaren 80. Daar hebben we het dan over. Uit 1986 hoorde je de single van Wax and Rides Between the Eyes. Maar tegenwoordig wordt er ook hele goede muziek gemaakt hoor. Ja? Ja, en we gaan hem op verzoek draaien speciaal voor Nienke. Daar komt hij aan. Kuikentje Piep. Op de radio is een kuikentje. Piep, piep. Op de radio is een kuikentje. En een kuikentje. En een kuikentje. Yeah, yeah, yeah. Je blijft op de hoogte You're positive Het blijft toch leuk plaat hoor. Er wordt bij een hitje van alweer een paar jaar geleden. Je hoorde de Stereo Love. Tijd voor wat info bij Zondag in Kennemerland. Ja, en allereerst gaan we eens even kijken naar het treinverkeer naar en van Zandvoort. in het weekend van 2 en 3 maart. Want in het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 maart aanstaande is er geen treinverkeer naar Zandvoort mogelijk. Er zullen in opdracht van de Nederlandse spoorwegen werkzaamheden plaatsvinden aan het spoor. Tussen Haarlem en Zandvoort rijden helemaal geen treinen. Waardoor reizigers een bus van de NS zullen moeten nemen. Deze bus rijdt twee maal in het uur tussen Haarlem en Amsterdam. Rijden er minder treinen. De totale extra reistijd wordt door de NS op een kwartier geschat. En verder, de politie heeft dinsdag een hennepplantage een in een woning aan de Sofiaweg in Zandvoort ontdekt en ontmanteld. Hierbij troffen agenten een geringe hoeveelheid hennepplanten en bijbehorende apparatuur aan. Ruim 30 planten zijn in slag genomen en zullen worden vernietigd. De politie heeft een 23-jarige Zandvoort aangehouden als verdachte. Hij is verhoord en later weer heen gezonden. De politie maakt proces van baal op en onderzoekt de zaak. Dat is dus uh, in onderzoek. Oké, okay, nou, Dan tot zover. Ging het over neder wiede Wie de, wiede hmm, <laughs> Nou, deze wel, hè, hier dus, doe maar. Plant. Een groene plant. Een mooie plant, plant. een welrampende plant. Een grote, een sterke, een sterke, ja, een nuttige plant. plant. Het gaat over de cannabisativa Hollandica oftewel, de wel Nederwiet, We beginnen bij het zaad. Het goede zaad is van een plant die al minstens drie generaties in Nederland groeit. En bloeit. Sommige mensen zeggen zeven. Maar dat is een kwestie van geloof. Geloof ik. Dat mag je dus zelf wel weten. Goed. Het goede zaad doen we in maart, april. Mij in de grond. En geen gedoe met voorkiemen en zo. Dat is allemaal maar haastige spoed. Het plantje weet zelf het best wanneer het op moet komen, dus laat maar gaan. Dat gaat wel goed. Dat wordt prachtige. de er... de de de de Go, go, Indonesia! Acapulco, cool. Colombia, yeah, yeah. Do spreken dus De vrouwtjes met de zaadjes en of de bloemetjes haal je binnen. Je legt ze op de grond of hangt ze met de voetjes aan het plafond. En dan wacht je 2, 3, 3, halve maand tot dat droog is. En als het dan droog is, dan komt het belangrijkste van de Cannabis Sativa Hollandica. Het uitzoeken. Want de blaadjes. Daar krijg je hoofdpijn van Ik wel De blaadjes Daarvan ja, krijg je, je een betonnen hoofd Dus die blaadjes Die gooi je weg Weg, weg, weg, weg, weg. En je roopt alleen de hoesjes Van de zaadjes En, en of, en of, of De bloemetjes en daarvan krijg je geen betonnen hoofd En daarvan krijg je geen hoofdpijn En daarvan word je niet draaien. Maar daarvan word je zo high Als een Vlaamse papa I feel good Goed Jan, ook vanmiddag hebben we weer ruimte natuurlijk voor de verzoekplaten bij zondag in Kennemerland. Het enige wat je hoeft te doen is even te whatsappen naar mijn telefoon. Want die vooral bij Jan is eventjes uh, spollen. In het ongereden. In het ongereden. Dus weet je mijn uh, telefoonnummer? Stuur jouw sms, met je verzoekplaat of een whatsapp. Mag natuurlijk ook. En bellen mag. Ja, ja ze mogen mij wel bellen, maar dan is dat op 023 573 023-573-1969. 023-573-1969. En... ...kom je in de studio ook terecht. Helemaal geweldig. Om half drie zijn een tweetal wedstrijden gestart. We gaan ze even met je doornemen. Ajax tegen ADO Den Haag. Daar is nog niet gescoord. 0-0 derde halve. En FC Utrecht Rode... FC ...daar is wel gescoord. FC Utrecht leidt momenteel met 1 tegen 0. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. Graag tot zometeen voor nog twee uur lang zondag in Kennemerland.